3 uur, het NOS Journaal, Dik Hark.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 De Nederlandse Defensie zou zich in eerste instantie moeten richten... op samenwerking met de legers van België en Duitsland. De adviesraad vindt dat er niet extra bezuinigd moet worden op Defensie. Een kleine 10.000 mensen die in het -niet register staan... zijn vorig jaar toch nog tegen hun wil gebeld. Vooral loterijen, energiebedrijven en goede doelen... hebben zich daar schuldig aan gemaakt, blijkt uit onderzoek. Volgens telecom Waakond Opta... is lang niet altijd sprake van overtreding door de telemarketeers. Zo mag je als bedrijf nog steeds consumenten bellen... Uh, die klant bij je zijn geweest. En we merken ook aan de klachten die binnenkomen bij Consumijzer. dat consumenten daar ook over klagen. Nou, formeel is een bedrijf dan niet in overtreding. want het mag gewoon via de wet. maar het levert dus wel irritatie op bij de consument. De OpDA heeft vorig jaar voor ruim 1,2 miljoen euro. aan boetes uitgedeeld aan telemarketingbedrijven. die de regels hebben overtreden.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 Op Schiphol zijn de vertrekhallen 1 en 2 nog steeds gesloten... in verband met het onderzoek naar de bommelding. Aan het begin van de middag hield de Marechaussee op de luchthaven een verdachte aan. Zijn identiteit is nog niet bekend. Het is nog niet duidelijk of er een bom is gevonden. Ooggetuigen zeggen dat het zou gaan om een man die wat had gegeten op het panoramaterras. De man weigerde te betalen en zou zichzelf daarna hebben opgesloten in de wc. Passagiers kunnen Schiphol bereiken via Terminal 3. Veel vluchten zijn vertraagd. Het weer nog bewolkt en vanuit het noordwesten regen. In het zuidoosten kan sneeuw of natte sneeuw vallen. De temperatuur stijgt naar 3 graden in Limburg en een graad of 6 op de Wadden. Morgen en ook de dagen daarna wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie. Er staan files bij Rotterdam op de A20... richting Gouda van Rotterdam Centrum, 2 kilometer. De A27 van Almere naar Utrecht tussen Knoop het Eemnes en Beeldhoven, 8 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht verkeer van Almere naar Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en de A28. De N213 Westerlee Monster is in beide richtingen dicht... tussen Dijk en Poeldijk. Dat komt door een ongeluk. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Weesp en Lelystad rijden geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En dat komt door een stroomstoring. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Bouwend Nederland werkt sneller, duurzamer en efficiënter met Bouw Overtuig uzelf Bouwconnect. Overtuig jezelf op bouwconnect.nl. Bouw mee. Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Vodafone vast op mobiel. Nu de eerste zes maanden 50% korting. U betaalt er dus slechts 6,25 per maand. Ga naar de Vodafone-winkel of Belcompanie. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur, hoe overleeft het Achterhoekse krimpdorp Beltrum de vergrijzing? Daarna gaat Elma Draaier, columniste voor een andere trouw en vrij Nederland... in onze dagelijkse opinierubriek en appeltjes schillen. Elma, goedemiddag. Goedemiddag. Waar nou, wil je het over hebben. Uh, ik uh, wil het hebben over een, een onderzoek dat Gijs Janssen... en die is, ik moet het even goed zeggen, acceptance- en commitment-therapeut... de Kijk. Nijmegen, heeft gedaan, ik begrijp, uh, uh, onder zijn cliënten En die zijn allemaal ontzettend enthousiast over een training die hij aanbiedt. En uh, dat zou dan wetenschappelijk bewezen zijn dat dat uh, heel goed helpt, die training. En ik wil graag weten hoe dat precies zit. Ja, want op voorhand heb jij daar niet heel veel fiducie in, zie ik aan je. En, en, nou ja, de rubriek heet appeltjes schillen, toch? Ja, ja, ja, ja. ja, heel goed. Dat straks, maar eerst dus uh, Beltrum. 2012, een nieuw jaar. Vol hindernissen. Een dochter van 18, die moet ook verder kunnen.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 In de nulmeting volgen we onder andere hoe het dorp, Achterhoekse dorp Beltrum de leegloop en vergrijzing het hoofd biedt. Want terwijl de Randstad vol zit, krimpt het aan de randen van ons land zoals in dit dorp. Nu moet het dorp kleinschaliger, flexibeler, maar vooral ook mooier worden. En dat gaat soms van ouw. Verslag van Steven Emmens. Nou, ik wil eigenlijk vragen of jullie gewoon met jullie hart willen stemmen. Natuurlijk willen wij het maken, uh, maar uh, ik vind het heel belangrijk dat er in Beltrum iets komt waar de Beltrum naar achter kunnen staan... En ik en Adriaan en samen met mijn collega's uh, die zijn van mening dat het ons ontwerp is. En we hopen dat het ook jullie mening wordt. Een stem met het hart, dat is de opdracht vanavond voor Beltrum. Een dorp uit de Achterhoek met 3000 inwoners. Een dorp die voor een keuze staat. Nou, we gaan een uh, ontwerp kiezen voor een, uh, ja, ons nieuwe cultuur is in Beltrum. In het hart van het dorp moet een nieuwe multifunctionele ruimte komen. Een plek waar verenigingen, sport, spel, recreatie en zorg onder één dak komen. Het moet een... Uh... Ja, een huiskamer zijn waar iedereen zich thuis gaat voelen, zowel jong en oud. En dat is uh, heel erg spannend. Drie architecten komen pitchen en dus gieren de zenuwen. Ja, zeker. Ik vond het spannender dan afstuderen. Ja, heel spannend. Er zitten zoveel dingen in dat ik denk van ja, volgens mij gaat men kiezen op het hart of zo. Het ik vind het spannend. Het is wel een beetje inherent aan ons beroep natuurlijk, dus we zijn het wel gewend. Maar het uh, blijft ook keer spannend. Spanning volop voor de architecten, maar ook voor het dorp. Er staat namelijk meer op het spel dan zomaar een nieuw gebouw. In de vorige aflevering kon u horen hoe Beltrum officieel tot lelijk dorp werd verklaard... door de enige dorpsbouwkundige in dit land, Lucas Rijmer van het Gelders Genootschap. Nou, ik vind de combinatie van uh, mooie lelijk, ik vind het toch wel een zesje. Dat was het oordeel over de ligging van het dorp in het landschap. Maar het groen in het dorp... Het is versnipperd, het is uh, verdwaald geraakt. Ja, een vijf zou ik zeggen. En de beeldbepalende gebouwen... Ja, dan kom je niet verder dan een, uh, ook weer een vijf. En laten we het niet hebben over de inrichting van het dorpscentrum... rond dat grote lege Mariaplein tegenover de alles dominerende kerktoren. Heel negatief. Uh, in mijn geval is dat dan een 3. En dat maakte een totaalcijfer van... 4,75. Dat is uh, een onvoldoende. En als je dat cijfer woorden geeft... Ik zou zeggen dat dit een dorp is wat versleten is geraakt. Wat uh, zijn uh, historie niet meer uh, herkenbaar heeft uh, gekregen. Waardoor je... de identiteit van het dorp eh, niet meer duidelijk zichtbaar hebt. Een oordeel dat hard aankwam in het dorp, waar een sterk gemeenschapsgevoel heerst. Nu, een paar maanden later, krijgt Beltrum de kans om wat aan dat lelijke eindcijfer te doen. Lucas Rijmer is erbij met een speciaal doel. Jazeker, er worden nu drie plannen van architecten gepresenteerd voor een cultuurhuis. Op een belangrijke plek midden in het dorp. En ik ga kijken of dat gebouw wel een mooie uitstraling heeft naar de omgeving. Het is iets wat een verbinding moet zijn tussen alle delen in uh, Beltrum. Dat zijn uw speciale ogen waar u naar mee naar kijkt. En uh, dat is niet voor niks, want u heeft de vorige keer een uh, dikke onvoldoende uitgereikt aan dit dorp. Als het gaat om hoe het eruit ziet. Ja, zeker. Uh, wat betreft uh, de ingenting van de openbare ruimte. Met een goed plan zouden we twee van die drie onvoldoendes misschien kunnen uh, ombuigen in een voldoende. Ja, zeker. Want als een uh, gebouw zich... ...goed richt naar de openbare ruimte, dan kan het daar invloed op hebben. Dus dan kan je een deel alvast daarin oplossen. Dus er zijn wel grote kansen nu in deze avond. De avond wordt gehouden in de monumentale kerk van Beltrum. Een groot, maar door het lage schip toch intiem godshuis. Dat de avond hier wordt gehouden en niet in het dorpshuis is misschien wel symbolisch... ...beaamt de meest kritische bezoeker van de avond, oud-wethouder Gerard Maassen. Ik vraag me af waarom gaan ze voor de tweede keer van de Leg naar de kerk toe... Terwijl je een mooi dorpshuis heeft. Terwijl ze een mooi dorp zijn. Want daar zit nog een pijnpunt in het dorp. Het nieuw te bouwen cultuurhuis vervangt voor een deel het oude dorpshuis de Wanne. Dat niet langer exploitabel is in het dorp. Dat last heeft van vergrijzing en krimp. De Wanne wordt gesloopt en de functie van vergaderzaal wordt als alles doorgaat. Vervangen door dezelfde kerk waar vanavond de architecten hun ontwerpen presenteren. En als ik deze presentatie zie dan moet ik een conclusie trekken. Dus er zijn toezeggingen gedaan door het kerkbestuur, waarvan de parochianen geen inspraak hebben gehad. Ik vind dat een zeer kwalijke zaak. Een hard gelach voor de ouderen die hun dorpshuis zien verdwijnen... en een ingrijpende verbouwing van de kerk tegemoet kunnen zien. Gerard Maarsen grijpt de vergadering dan ook aan om protest aan te tekenen. Ik vind dat respectloos en ongeveer tegenover de parochianen. Wij mogen wel de kerkbijdrage betalen. En ik ben overtuigd door die, al die veranderingen... En door de opzet van het kerkbestuur, dat deze drastisch naar beneden gaan. Maar het kerkbestuur heeft het antwoord klaar. Als de kerk niet wordt verbouwd, kan hij net als het dorpshuis binnenkort gesloten worden. We weten wat ze allemaal als we niks gaan doen. Dan is de kwestie van tien jaar. Dan het op. En die volle kerken van wel eer, ze komen niet meer. En dus concentreren de honderd op de bijeenkomst afgekomen Weltermenaren zich op de drie architecten die één voor één hun ontwerp presenteren. Heel bedrukkelijk even deze maquette van loper aangegeven in de bestrating die vanuit het gebouw naar buiten komt. Waarom... Na afloop mogen de mensen hun stem uitbrengen. Ja, ik heb een keuze gemaakt. Welke is het geworden? Ja, de nummer één. En deze dame is niet de enige die die keuze maakt. Presentatie in, vond ik... Goede visie. Nummer één. Nee, één. Ik heb keuze één. Door doorslag van het element, ook van, de, van de, de doorkijk van de ene kant naar de andere kant. En dat je gewoon een, een, een, een mooi gebouw hebt staan. Waar je van beide kanten één kunt. Gerard Maarse, tegenstander van de sluiting van het dorpshuis en de verbouwing van de kerk, heeft niet gestemd. Ik heb geen briefje ingeleverd. Waarom niet? Nee. We hebben een architect in huis in Belder. Nou, dan moet je niet verder zoeken. Daar, nou, vandaar. De opdracht moeten we gunnen aan de eigen Beltrumse architect? Ja, ik, ik vraag me waarom moet een drie komen. Het kan zijn voor de subsidie, maar dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat zou dus eigenlijk betekenen dat u voor de tweede ontwerp zou hebben gekozen? Want dat is van de Beltrumse architect? Ja. ja. Maar goed, u uh, kent nu een mening over de telpsreis. Uh, en dan, nou, dan kan ik... Als ik er tegen ben, kan ik zeggen, ik wil die gericht hebben. Dat is logisch. Na afloop worden de stemmen geteld. Een speciale raad van 14 mensen heeft de zwaarste stem... Maar de punten die de overige Dorpsbewoners hebben uitgedeeld... blijken de doorslag te geven. Dan de stem van Beltram. Gerard Ellen. Ja, de voice op Beltram. Ja, Beltram. Architecten groep Gelderland. 27 punten. AKG, 27 punten. En Vincent Schreurs, 19 punten. Dus, dus. Architecten architectengroep Gelderland scoort uh, dus het hoogste. Duidelijk, architecten Gelderland. Applaus. Hoewel het niet zijn eerste keus was, ziet dorpsbouwkundige Lucas Rijmer... wel kansen in het ontwerp van architectengroep Gelderland. Uh, ja, Het is een uh, compact gebouw wat zich uh, richt naar zowel de school als naar het Mariaplein. Dus wat dat betreft uh, heeft het een hele goede uitstraling. Maar kan het ook die lage waardering die u heeft gegeven aan het dorp helpen verhogen? Uh, ik denk dat er een aanzet gegeven wordt. Dus uh, er moet dan nog zeker wat gedaan worden aan de inrichting van het plein. Maar dit geeft een aanzet en het geeft een... Uh, uitstraling dat het cultuurhuis op het plein staat. En dat vind ik eigenlijk een heel goed beginpunt. Wordt dit ontwerp het begin van het herstel van Beltram? Nou, ik denk het wel, want ik heb het gevoel dat hiermee echt een aanzet gegeven wordt tot een uh, mooie ontwikkeling van het dorp. Ja. Had het ook wel nodig, hè? Zeker, zeker. <laughs> het ziet er nu niet uit. Bedankt, <laughs> allemaal. Een vreed lachje van dorpsbouwkundige Lucas Rijmer over Beltrum, waarvan we nog wel even willen zeggen dat het in een prachtige streek ligt. Op de website kunt u het eerste deel vinden van deze reportageserie... met foto's van het winnende ontwerp voor het nieuwe cultuurhuis.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 somebody that I used to know. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is columniste van Trouw en van Vrij Nederland, Elma Draaier. Elma, je zei straks al, Gijs Jansen wil ik spreken. Wie is Gijs Jansen? Gijs Jansen is acceptance and commitment therapeut. Uh, misschien kan hij zichzelf even uitleggen wat dat precies is. En hij werkt in Nijmegen en geeft trainingen in Acceptance en Commitment, neem ik aan. En ik las op de, de website van Psychologie Magazine... een maandblad over psychologie, populaire psychologie... dat uh, de training loslaten die deze Gijs Jansen geeft... wetenschappelijk bewezen is. De training, loslaten. Dat, de, is de de training, training loslaten, dat is de naam van de training. Dat ja. is de naam van de training, althans dat begreep ik uit het uh, verhaal. En er is onderzoek gehouden onder 1250 deelnemers aan deze training... en die scoorden op, uh, op zes criteria... Uh, significant beter dan ze daarvoor deden. En dan gaat het om dingen als toegewijd gedrag... zelfobservatie, uh, acceptatie uiteraard... en uh, bijvoorbeeld gericht handelen. Dat is dat je doet wat je echt wilt. Ja, want ik zit maar te zoeken, wat moet je loslaten... Uh, je, je, je obsessies en je gedachten begrijpen. Je moet meegaan met, met wat er gebeurt en je er niet tegen verzetten. En dan word je, uh, nou, dan sta je fijner in het leven. Dat moet ik maar zo zeggen, Dus dat heb ik begrepen. Maar, maar, misschien kan meneer Janssen mij zeggen of ik dat goed heb begrepen. Zullen we naar hem toe gaan of heb je op voorhand nog meer te melden? Nee, nee, ik ben heel benieuwd nou, Dan gaan we gauw naar hijzelf. Goedemiddag, meneer Janssen. Goeiemiddag. Naar heeft alles al gezegd. Nou, dat is... was het dan. Dank leuk dat u er was. Maar zeg het dus, Wat moeten wat we loslaten, meneer Jansen? Nou, met name de strijd tegen het denken en tegen het voelen en tegen heel veel van onze omstandigheden. Want we hebben heel veel gedachten en gevoelens, die denken we wel dat we die kiezen. En dat proberen we ook hè, door heel erg positief te denken bijvoorbeeld. Maar heel veel gedachten die komen gewoon en die gaan gewoon zonder dat we daar echt controle over hebben. En nou komt het allerergste. Op het moment dat je die controle gaat uitoefenen, dan worden die gedachten juist groter. Dus uh, zullen we een klein experimentje doen? Nou, nou, ik wilde graag even over het onderzoek hebben, want we hebben maar zeven minuten. Dat is misschien ook enig, maar bij een andere gelegenheid. Ja. Ik was zo benieuwd naar dat onderzoek. Want okay. Ik begreep dat, dat er onderzoek is gedaan door de Radboud Universiteit. En heeft u dat zelf gedaan? Nee, nee, nee, nee, nee. ik ben verbonden aan de Radboud Universiteit als uh, docent. En uh, wij doen zelf, omdat we ja, wetenschappers zijn. En, uh, de, en met wij bedoel ik uh, mezelf en, en Tim Bating... Uh, doen wij dus onderzoek naar de effectiviteit van de van de oh. dingen die we ondernemen. En, maar het uh, is dus uw eigen training, onderzoekt u zelf? Ja, ja, ja, dus maar daar je... hebben we zelf een test uh, ontwikkeld en, en dan wil, wil ik niet invullen. populistisch klinken, maar is dat toch niet de slager die zijn eigen vlees keurt? Ja, nee, dat zou dus kunnen op het moment dat je de data zelf ook verwerkt, dan krijg je natuurlijk uh, tegenstrijdige uh, belangen, maar het is zo dat de data dan weer door iemand anders uh, uh, worden verwerkt dan door mijzelf. Ja, dat zou natuurlijk een beetje raar zijn als ik... Uh, ja. Dat zelf zou doen. Ja. Maar, maar goed, dan, dan le lees ik op de website dat, uh, dat de mensen op al, alle criteria beter scoren. Ja. En wat is dan dat beter? Beter dan ik bedoel, Is het 80% beter of 20% of 30%? Ja. Of... Ja, nou ja, dat soort percentages uh, kan ik natuurlijk geven. Maar dan kun je je alsnog gaan vragen wat betekenen dat soort percentages ja. dan precies. hè? En uh, ik denk om het zo concreet mogelijk te maken is dat mensen op al die vlakken in ieder geval blijkt dat mensen dus, uh, daar echt flexibeler van worden. Dus dat ze echt beter in staat zijn tot acceptatie, dat ze beter in staat zijn om afstand te nemen van hun gedachten, dat ze meer in het hier en nu staan. En dat ze beter in staat zijn om te ontdekken wat hun waarden zijn en hoe ze die dan gaan invullen. Maar uh, deze deelnemers. Die, die doen zo'n training en, en betalen ze daarvoor? Ja, die doen een online training bij het Psychologie Magazine. Ja. Uh, daar krijgen ze ook een boek laat los uh, bij. Daar krijgen ze allerlei oefeningen, sms'jes en dat soort dingen krijgen ja. ze bij. En ze worden dus uh, vanuit de, de diepste grond van ons wetenschappelijke hart gevraagd of ze ook een testje willen invullen. Nou, gelukkig willen heel veel mensen dat. En en heel veel mensen dat ook na de trainingen alsnog doen. Ja. Dus uh, daar zijn we maar, hartstikke dankbaar voor. Dan is het toch de vraag wat dat zegt. Ik bedoel, als ik uh, geld heb uitgegeven voor een hele fijne training... dan zal ik natuurlijk niet zo gauw zeggen... nou, dat hielp allemaal geen bal en het is weggegooid geld. Ik bedoel, je bent natuurlijk al geneigd... er is ook een wetenschappelijke term voor mm. dat je al geneigd bent... Om, om daar positief op te reageren. Dus wat is dat eigenlijk waard? Ja, nee, ja, Kijk, ik ben de eerste die mee zal gaan in dit soort uh, nuanceringen. Ja, want als iemand weet wat loslaten is... Bent het. <laughs> ja, ja. ja. Nou, practice what you preach natuurlijk, maar ja, kijk in de wetenschap en met name, kijk je, het probleem begint al met het feit dat je geen experimentele groepen hebt. Nou, uh, precies, je hebt ook, ook, ook je geen controlegroep. Dat was mijn ja. volgende bezwaar. Je hebt ook geen controle over de groep. Deurlijk. En je weet helemaal niet wat er nog meer gebeurd is in zo'n leven. Dus nee. Ik bedoel, ik, uh, ik vind het heel, heel, uh, nee, uh, nee, heel, heel fijn dat u met mij meegaat. Mag ik even af? Ik vind het heel fijn dat u met mij meegaat. Maar dan, dan is toch de vraag... Hè, er wordt dan zo'n pompeus gesteld op die website ook... Uh, dat het wetenschappelijk uh, verantwoord onderzoek... een sterke indicatie dat de training zeer effectief is. Uh -huh. ik bedoel, dan zou ik toch wat genuanceerder blijven. Of zeggen nou, de, de mensen die hebben deelgenomen zijn heel erg enthousiast. Punt. Mm -hmm. Nou ja, ik, ja ik, dat, dat, dat kun je zeggen. Wat wij in ieder geval gevonden uh, hebben. Ik heb trouwens een stuk op de website zelf uh, die gelezen. Het dus is ook niet door ons uh, uh, geschreven. Nian, ik, ik, hard... ik moet u even onderbreken. Dat is niet omdat we het niet leuk vinden, maar omdat er een spookrijder is. Ja. AMW Verkeersinformatie. Rijdt u op de A6 van Jouren naar Emmeloord... dan komt u een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechtsrijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik haal het direct nog even. Rijdt u op de A6 van Jouren naar Emmeloord... dan komt u een spookrijder tegen. Als dat maar niet Marco van Basten is, want het gerucht gaat hardnekkig dat hij het trainer van de heer Veen wordt. Maar dat terzijde. We waren bezig met meneer Jans en Elma Draaier. Elma, jij zegt dat, dat, dat onderzoek is niet zo uh, wetenschappelijk verantwoord is. Nou, dat, dat zou ik zo zeggen: dat het eigenlijk nou niet zo heel hard is. En dan wordt er zo met zoveel aplon gezegd dat het dus uh, significant bewezen is dat het zeer effectief is. En dan denk ik: nou, nou, nou, dat, uh, iets meer bescheidenheid uh, uh, zou, zou misschien uh, passender zijn. Meneer Jans. En ik heb mega, Ik heb het stuk zelf van psychologie in dus niet uh, gelezen. Wat uh, waar u naar uh, refereert op de website. Um ja, ik heb dat zelf ook niet geschreven, maar ik zal de eerste zijn nogmaals die meegaat in, in, in nuanceringen als het gaat om de interpretatie van de data. Wat ik kan zeggen is dat wij een verband hebben gevonden tussen het volgen van de training en de psychologische flexibiliteit die mensen voor en na de training uh, rapporteren. En dat dat effect dusdanig is dat het wel heel erg toevallig zou zijn als dat niet door... Uh, de, de training zou komen. Ja, nou ja, maar is dus nog de vraag of het een oorzakelijk verband is. Hè? Dat, ja, dat hoeft absoluut, er helemaal niet zo te tuurlijk, zijn. Tuurlijk, maar dat staat ook in het stuk. Uh, volgens mij, tenminste, dat, dat, dat, dat heb ik wel. Uh, je het toch niet gelezen? Heel hard geroepen dat dat in ieder geval uh, uh, sowieso een correlationeel verband is, natuurlijk, en een causaal verband kun je alleen aantonen met allerlei uh, experimentele en uh, ja. randomiseerde. Dus Kortom, we moeten het niet altijd serieus nemen, begrijp ik. Nou ja, ja dat mag ik vinden. Ik mag ook gewoon. Uh, zelf, nou, uh, ik ik hoor dat u alle kritische training. vragen van Elma onmiddellijk toegeeft. Sorry? Alle, alle kritische vragen die Elma stelt, u zegt op alle traptje gelijk, gelijk en gelijk in. Ik heb helemaal nooit de dingen geroepen die, die, die Elma hier roept, dat wij keihard wetenschappelijk bewijs hebben ja, gelezen. Ik citeer, hoor, ik citeer, echt waar. Ik bedoel, dit is niet iets ja, wat, wat ik bedenk. Misschien kent is de stuk wat ik niet geschreven. Maar misschien moet u daar dan uh, heb, dan toch eerst even dan. naar gaan kijken, want het gaat wel echt over uw training, hoor, dat stuk. Ja, en ik, ik denk sowieso dat in uw, in uw vakgebied dat daar natuurlijk zoveel nare dingen zijn gebeurd, dat het ook goed is om hier duidelijk en consequent in te zijn. Dat is geen enkel probleem. Uh, kijk, hoe het dan wordt uh, verteld en hoe het wordt ingepakt, dit, uh, ja, dat zou ik zelf moeten, moeten nalezen. Ik, u hoort nu mijn versie uh, van het verhaal. Maar waarom leest u dat dan niet even voordat u hier op de radio komt? Ik ben echt een beetje verbaasd. <laughs> ja, dat, nee. Misschien is dat loslaten. <laughs> ja, u moet niet te veel loslaten, meneer <laughs> ja, Jansen. Dat dus ja, gaat het mis. Ja, ja, nou, u, mag het ik sta... u mag het ook pompeus vinden, ja, dan. Ja, ja, dat, dat, nou, dat ja. het doel is van het gesprek, dan uh, vind ik dat jammer. Goed, gaat u het stuk lezen, gaan wij naar muziek luisteren. Dank u wel, Gijs ja, okay, en Elma Draaier. Sorry, en daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Dit is de Dag. Kijk ook nog eens op de website: dit is de En na het nieuws van half vier, de Villa, villa Perro. Ger, goedemiddag. Ja, Elsbeth, hallo. Je hoort hem op de achtergrond al. Peter Poot van Chipshol. Want over die zaak gaan we het weer eens hebben. Je weet die affaire nog wel. Hè? Het ging mm, over heel ingewikkeld. Of gaat heel ingewikkeld. Het gaat over grond bij Schiphol. Die zaak gaat echt enorm worden nu, want uh, er zijn twee oud-rechters door het OM voor de rechter uh, gesleept. Althans, dat gaat gebeuren in april. Wegens mijn eet, liegen dus, dat is nog nooit gebeurd. Nou, even nog uitleggen, Chipsholzaak is een affaire waarbij de projectontwikkelaars vader Jan en zoon Peter Poot 17 jaar zijn dwars gezeten door overheden Schiphol en rechters. Eigenlijk komt het er heel gewoon op neer dat ze door malversaties van hele dure grond bij Schiphol zijn beroofd. We praten zo met Peter Poot, die u net hoorde, en die vindt dat de oudrechters Kalfvliet en Westenberg, want zo heten ze, ook voor ambtelijke corruptie moeten worden vervolgd. Dat alles later. Nu nieuws met Dick de Hark. Radio 1, het NOS journaal. De financiële crisis dwingt Europese landen om op militair gebied veel meer samen te werken. Dat schrijft de adviesraad internationale vraagstukken aan minister Hille. Nederland zou zich in eerste instantie moeten richten op samenwerking met de legers van België en Duitsland. De adviesraad vindt dat er niet extra bezuinigd moet worden op defensie. Kleine 10.000 mensen die in het Belmenietregister staan, zijn vorig jaar toch tegen hun wil gebeld. Vooral loterijen, energiebedrijven en goede doelen hebben zich daar schuldig aan gemaakt, blijkt uit onderzoek van de Opta. In het niet-register kunnen consumenten aangeven dat ze geen telefonische reclame willen ontvangen. De rechtbank in Utrecht heeft een 21-jarige man tot 20 jaar cel veroordeeld voor de zogenoemde pokermoord. Volgens de rechtbank heeft hij een 19-jarige man vorig jaar na een pokeravond ontvoerd en vermoord. Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden langs de A27 bij Hollandse Rading. En op Schiphol zijn de vertrekhalen 1 en 2 nog steeds gesloten... in verband met het onderzoek naar de bommelding. Begin van de middag hield de marecheussee op de luchthaven een verdachte aan. Zijn identiteit is nog niet bekend en het is niet duidelijk of er een bom is gevonden. En dat waren de hoofdpunten. Aan het B-verkeersinformatie. Er is nog niet veel aan de hand op de weg. Er staan twee files. Op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 3 kilometer. Taan 27, Almere Utrecht voor Hilversum, 2. De N213, Naaldwijk-Poeldijk, is in beide richtingen dicht... tussen Honselersdijk en Poeldijk. Dat komt door een ongeluk. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems.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 Liegende rechters, doofpotten, wankelen, wetgeving. Nieuws en analyses over recht en onrecht in ons panel Schuld en Boete na vier uur. En daarvoor ook alvast in een bespreking van twee langslepende zaken. De vuurwerkramp in Enschede en de Chipsolzaak. over rechtelijk gesjoemel rond kostbare grond bij Luchthaven Schiphol. Nieuws over milieuvriendelijkheid van de elektrische auto in de Vrolijke Wetenschap. En Metropolis onderzoekt wereldwijd verleidingskunsten en echte Liefde. Wilt u reageren? Doe dat via onze site villaw.nl. Dit is radio 1. Villa WPRO. De vuurwerkramp in Enschede en die rechtszaak daaromheen die moet worden heropend. En dat vindt Rudy Bakker, hij is oud-directeur van SE Fireworks. Zijn advocaat heeft vandaag een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. En die advocaat heet John Peters. Rob Forking en hij is onderzoeksjournalist bij RTV Oost... die maakte eerdere documentaires over de vuurwerkramp. En vorig jaar maart hadden wij hem nog in de uitzending omdat uh, men die documentaire wilde verbieden... wegens vermeende reputatieschade aan rechercheurs. Hij zit op dit moment thuis. En vanmiddag nog had hij een gesprek met hoofdrolspelers uit... die ellende rond de vuurwerkramp. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag. Uh, dat klinkt heel spannend, thuis met de hoofdrolspelers van die ramp. Uh, waar ging het over, als ik vragen mag? Nou, het ging erover... Uh, ja, nu het herzieningsverzoek gedaan is... Um, en dat heeft alles te maken met dat de informatie boven tafel is gekomen... dat een officier van justitie destijds, die dus met de zaak belast was... dat hij dus um, maar liefst uh, 80.000 uh, gesprekken... afgeluisterde gesprekken in het onderzoek... vlak uh, nadat de ramp uh, zich uh, had voltrokken... dat hij opdracht heeft gegeven om die 80.000 gesprekken... op 30 optical de om die te wissen. En wanneer is dat gebeurd, dat verzoek? Dat... Dat is het verzoek uh, door de officier van justitie is gedaan in november 2000. Mm -hmm. en, um, um, uh, sorry, ik, ben ik ben kwalijk in januari 2001. Mm -hmm. En waarom is dat verzoek gedaan? Omdat daar namelijk, en daar hebben wij de bewijzen van, en daar komen wij ook mee in de ramp documenteren, daar staan gesprekken op van personeel en onder andere ook de beruchte klusjesman van mogelijke betrokkenheid bij het ontstaan van de vuurwerkramp. En aangezien in die periode um, ja, de autoriteiten al André de Vries in beeld hadden als uh, vermeende brandstichter, paste dit scenario met deze gesprekken dus niet in het beeld van de officier van justitie. En daarom gaf hij opdracht. Rob, waarom komt Rudy Bakker, de, de advocaat, daar nu mee? Want dit was toch wel al langer bekend. Waarom komt hij nu met dit als, uh, uh, als reden voor dat herzieningsverzoek? Nou, uh, waarom komt hij daar nu mee? Tijdens uh, de procesvoering van Bakker... en dan praat je dus over uh, 2000 uh, in hoger beroep. 2003 was dit nog niet bekend. Nee, toen niet. En later is er een Rijksrecessieonderzoek gedaan. Uh, en daar kwam naar voren dat het team niks te verwijten viel. En ja dat heeft eigenlijk heel lang boven de markt gehangen. Totdat vorig jaar uh, de advocaat van Bakker nog eens heel goed het dossier ging doorspitten. En uh, deze informatie, die in principe vertrouwelijk was, van een ander onderzoeksteam, dus tegenkwam. Mm. En dat heeft hij goed beoordeeld. En daarom is hij nu uh, met ja, een onderbouwd verzoek dus... met dit verhaal uh, naar de Hoge Raad gestapt. Maar waarom is zoiets vertrouwelijk? Het is toch een heel belangrijk onderdeel in dat proces. 80.000 telefoontjes. Wie weet waar het allemaal over gegaan is. Ja, maar in de tijd dat er... Uh, het gaat hier om deze beschuldiging hè, van, het, van het vernietigen van die, van die 80.000 uh, gesprekken. Dat is in 2003, ja, sorry het duizelt even van allerlei jaartallen... maar dat is dus toen onderzocht ja. door een intern team... die opdracht had gekregen om de handelslijzen van het recertieteam... van de Vierkram te onderzoeken. Ja. Ja. Nou, en die kwamen deze informatie tegen en dat kwam de autoriteiten niet uit. En is deze informatie zeg maar, door de schredder gegaan... en is er een Rijks onderzoek Opgezet. Ja. En daar kwam dus uit dat er allemaal niks aan de hand was. Maar dan hoorde ik vanmorgen bij het Radio 1-journaal... dat die opdracht weliswaar gegeven was tot vernietigen van die 80.000... maar dat er helemaal geen zekerheid is dat dat gebeurd is. Precies. Die, die, die schijfjes met die gesprekken, want ik neem aan dat het niet meer op band staat... Uh, die zijn ergens dan natuurlijk. Die kunnen ja. ergens zijn. Ja, dat klopt. Dat en kan is heel dat... goed. Denk dat je dat dat me... uh, extra reden zal zijn bijvoorbeeld om dit herzieningsverzoek ook in te willigen? Dat er dus een opdracht is gegeven tot vernietiging van bewijsmateriaal? Dat die is op zich al erg genoeg, maar dat dat bewijsmateriaal er misschien gewoon nog wel is. Ja, maar uh, zelf ben ik ook al jaren hiermee bezig. En heb al meerdere verzoeken gedaan aan de autoriteiten om en zeg maar, deze informatie te krijgen van die optical disc. En uh, nog andere uh, informatie die ook, uh, het lijkt wel een beetje op het rolletje van Sabrenica... Ja. Ja. Uh, die ook, zeg maar, uh, zogenaamd van de radar uh, verdwenen is. En ik krijg steeds nul op het rekest. Mm -hmm. Ja, die informatie krijgen we niet. Nee. Zeg, die hoofdrolspelers bij jou thuis, wie waren dat precies? Nou, dat was dus een van de dissidente regisseurs, uh, ja. Jan Paalman... Oh, ja. die, uh, die, die, zeg maar, destijds uh, door het team aan de kant is gezet... omdat hij altijd in de onschuld van... Uh, van de vermeende Brandstichter André de Vries heeft geloofd. Ja, mm -hmm. en, en die ruikt nu een klein beetje eer, omdat hij in 2004. Uh, dus aan de kant is gezet door het politieteam. Ja. Team. Ja. Hey, um, als die 80.000 gesprekken niet gevonden worden. dan gaat dat herzieningsverzoek nergens heen, natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Het, het is in elk geval. Uh, het, ligt in, het, zit in, het is in documenten uh, vastgelegd. Ja, dat ze uh, ook. Ja. wat de inhoud is van, van die gesprekken. En die documenten, die, die zijn er. Juist. Die zijn er 100 procent. Uitgetikte ja, verslagen uh, van die gesprekken bedoel je? Ja. Oh. Ja, ja die liggen bij het secretariaat van, uh, van de politietop in Twente. Nou, dus dan dus... lijkt het peanuts. Ja, ja dan kunnen die schrijvers wel... Dat lijkt inderdaad peanuts, maar vorig jaar is er ook weer een onderzoek gestart door een team... En dat zegt gewoon, want daar hebben we ook aan gevraagd. Nou, vraag die informatie op. En wat krijg je nou als antwoord? Ja. ja, dat is niet onze onderzoeksopdracht, dus uh, ja, ja. dat doen we niet. Ja. Hey, je moet zo meteen maar even luisteren naar het gesprek met Peter Poot in de over de Chipsholzaak. zaak ja. Dan zal je merken ik kan dat. Ik wil er één ding over zeggen, want er is ja. in die zin wel een link met de Chipsholzaak. Omdat namelijk die officier van justitie, waar we het nu de hele tijd over hebben, hè, ja. die dus zeg maar opdracht heeft gegeven om, om, om die gesprekken te wissen, die meneer is nu rechter in Albelo. Oh, juist. Maar wat is de link dan met Chipsel? Dat begrijp ik niet. Nou, uh, ik wel. Omdat daar de rechters uh, Westenberg en, uh, en Kalfleis. Uh, bij wijze van spreken. onder één hoedje hebben gespeeld. En. Um, mijnhele verklaringen hebben afgelegd. En dat is toch niet echt, uh, komt niet het imago ja. van de rechterlijke macht ten goede. En, dat zijn... en als je dan dit daardoor optelt, een officier van justitie, nu rechter in Almelo, die destijds uh, uh, opdracht zou hebben gegeven tot strafbare handelingen, nou, ja. dat, dat doet het imago van de rechterlijke ja. macht toch geen zin ja. goed, lijkt me. Nou, en die rechters die jij net noemde, dat zijn rechters die uh, door het OM wegens mijnheid voor de rechter gehaald worden in ja. april. Gaan, ja. we ja. Gaan we het zo over hebben. Gaan we het zo over hebben. Oké, okay, Rob Vorkink, onderzoeksjournalist bij RTV Oost, en wij spraken over een herzieningsverzoek om eh, de, het proces rond de vuurwerkramp Enschede te heropenen. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat ja. wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Morgen is het zover. Valentijnsdag. Wereldwijd staan romantiek, warm kaarslicht en de liefde centraal. En natuurlijk de commercie. Luister maar. En stel het is Valentijn. Man, February isn't just about football. Maak je Valentijnskaart nog verrassender met bijvoorbeeld een vrolijke heliumballon. Guys. This Valentine's Day, size really does matter. Speciaal voor alle vrijgezelle dames in de regio... rijdt Bachelor Ed in zijn liefdeslimo op zoek naar een nieuwe liefde. What makes me an expert? Well, I'm married and you're not. Let's face it, no girl can resist a teddy bear that's this adorable. Spoil the one you love. Voor Metropolis is Valentijnsdag een mooie aanleiding... om te kijken naar de markt van liefde en romantiek elders in de wereld. We beginnen vandaag in India, waar mannen na een eeuwenlange traditie van gearrangeerde huwelijken nu met een opmerkelijk probleem zitten. Want hoe doe je dat eigenlijk? Zelf vrouwen versieren. Aletta André keek of ze er al wat van bakken, die Indiase mannen. Tera Larké, me. I am on a hunt to find India's first superstar. Wow! Dit is het televisieprogramma Superstad, zeg maar Superhum. Een soort talentenshow waarin werd gezocht naar India's beste vrouwenversierder. All right girls, here comes stud number one. My name is Sidhan Bhutani. I'm 20 years old. Winnaar van het programma was Siddhan Bhutani. Inmiddels is hij 21 en dus een ware expert. En ik heb met hem afgesproken in een fitnessschool. Want volgens hem is dat de beste plek om meisjes te versieren.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 Sol moet je eigenlijk zeggen. Chipshol, een ja. miljardenzaak om hele dure grond bij Schiphol. De zaak loopt al jaren. Even heel in het kort. De projectontwikkelaars Vader en Zoon Poot... hebben ooit 600 hectare grond geklocht vlak naast Schiphol. Ze wilden daar een bedrijvenpark bouwen en verder ontwikkelen. Nou, Die grond alleen al zo'n 4,5 miljard waard. Althans, dat was een jaar geleden. Toen dat vertelde toen Peter Poot, die hier nu ook zit, aan ons. Het zal nu al meer waard zijn. Nou goed, eh, dat ontwikkelen van het bedrijvenpark... dat zag Schiphol natuurlijk helemaal niet zitten... want er was een behoorlijke concurrentie. En dan ontrolt zich een heel ingewikkeld verhaal... met trillerachtige elementen. Maar eigenlijk komt er heel simpel op neer... dat Jan en Peter Poot door samenspannen van rechters... verschillende overheden en Schiphol... van een deel van die grond bij de luchthaven zijn beroofd. Nou, vorig jaar deden vader en zoon aangifte... tegen de rechters Kalpflaes en Westenberg... wegens Mijneed en belangenverstrengeling... En nu krijgen ze hun zin, althans deels, want vorige week besloot het OM om die rechters te vervolgen voor alleen mijn eet. Maar dat is wel liegen. En zo'n aanklacht, zo'n zo procedure is nog nooit gebeurd in ons land. Peter Poot, nogmaals welkom. Ja, uh, die maar. mijn eet, uh, waar het om ging ruw is, de twee hadden onder ede ontkend uh, dat, uh, ze in de, dat ze chipsol benadeeld zouden hebben door vriendjespolitiek in een zaak van Chiphol tegen Schiphol. Leg het nog even iets preciezer uit, wat ze nou precies gedaan hebben. Nou ja, wat ze gedaan hebben, rechter Westermer ging het in eerste instantie alleen om. Die heeft ooit een, wat wij noemen, doodvonnis uitgesproken... in een procedure van Chipsol, Waardoor we uiteindelijk van de 600 hectare die we hadden... zo'n driekwart, 450 hectare zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. Dus dat is zo'n 4,5 miljoen vierkante meter voor de luisteraar. Ja. En uh, wat nu gebleken is, jaren later is dat eigenlijk die Westenberg daarbij vriendjes... van zijn collega rechter Kalfluijs heeft uh, proberen te helpen. Dus wij en die zijn vriendjes, eigenlijk... waar, een van die vriendjes was jullie tegenspeler? Dat was onze tegenspeler ja. in die procedure. Ja. En uh, dat was ook een tegenspeler die weer nauw uh, banden had met Schiphol. Onze grote concurrent ja. op het gebied van Onontgoed rond de luchthaven. Mm -hmm. uh, dit is zo'n 15 jaar geleden gebeurd, die procedure... En nu is pas, uh, laten we zeggen, twee jaar geleden uitgekomen... Uh, dat uh, meneer Kalfleis dus dat gedaan heeft... Uh, op verzoek van die vriendjes. Mm -hmm. ja. Nou, daarover hebben wij getuigen voor gehouden. Ongeveer uh, anderhalf jaar geleden zijn we daarmee gestart. En we hebben dus eerst Kalfleis in Westerberg en nog een aantal rechters gevraagd... van, vertel nou maar eens, hè, wat is er gebeurd? En die hebben toen gezegd van, nou, dat is Larry Cook... Onder Ede, hè, hebben ze Larry dat gezegd? Koek, ja, de een mm -hmm. zei Larry Koek, de ander zei Koek. Maar uiteindelijk, uh, na aanleiding van hun verklaringen onder Ede... heeft zich bij de Haarse rechtbank, bij de uh, voormalige president gemeld... een vrouwelijke givier, die daar dus werkzaam was. En die heeft gezegd, ik heb gelezen in de krant... wat Kalfluis en Westermeer hebben verklaard. Ze hebben eigenlijk zitten liegen. En ik weet wat er wel gebeurd is, want ik was in de tijd givier op die afdeling... Ja. En ik weet dus dat Kalpfleis, die van Andels... dat was dan die tegenpartij, heeft willen helpen in mm -hmm. deze zaak. Het, het, het, het, het, het gekke puntje in deze, in deze hele getuigenverklaringskwestie... is natuurlijk dat zij, want het was een zij... een relatie had met die Kalpfleis en aan de kant gezet vervolgens. En dan kan je natuurlijk gauw denken... Op primitieve wijze, zoals ik nu even doe, een woman scornt. En ze zal ze eventjes terugmappen. Ja, maar dat is dus niet zo. Dat blijkt ook uit correspondentie die, die zij heeft overlegd. Zij heeft een relatie gehad die is goed geëindigd. Daarna heeft ze nog altijd prima contact gehad. Ze is ook daarna nog met Kalfleisch naar allerlei uh, feestjes geweest en ja. op zoek geweest, onder andere. Blijkt nu later bij de latere advocaat van Westerberg, meneer Boukema. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat het een rancuneuze actie is, wat veel nee, mensen nee. zouden willen nou, zeggen. In elk geval heeft het OM dat ook niet zo bedacht. Want naar de ben aanleiding niet, van nee. deze getuigen ook zijn ze in elk geval iets gaan onderzoeken. Dat, dat was al een stap in de goede richting. En nu is dus bekend geworden dat de twee rechters ook daadwerkelijk vervolgd gaan worden voor mijn eet uh, Nou, zou je zeggen, daar, dat is, een, dat is een, een doorbraak. Daar moet u ontzettend blij mee zijn. Met het feit dat het OM ze daarvoor gaat vervolgen, maar u vindt het niet genoeg? Nou ja, we zijn natuurlijk. op zich is het wel opmerkelijk dat twee voormalige rechters... en dan niet de minste, ze waren allebei rechters... die in het bestuur van de rechtbank ook nog zaten... dat die nu vervolgd worden voor mijn eet. Dan moet je wel een hele harde zaak hebben als OM als je dat gaat doen. Het is nog nooit gebeurd namelijk. Het is nog nooit gebeurd en het is natuurlijk ook een drama... Voor de Nederlandse uh, rechterlijke macht. Laten ja. we dat daar wel... even: voordat we verder gaan van wat u eigenlijk nog mist in de aanklacht. Er is natuurlijk gereageerd door de rechterlijke macht. Bij monden van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die was in nieuwsuur. Ja. En uh, die zei uh, het volgende op de vraag van wat dit nou betekent voor de Van een macht. heet hij. als rechter in hart en nieren, het een schok is, als de officier van justitie zulke ernstige uh, verdenkingen heeft tegen twee oud-rechters, dat hij besluit tot vervolging wegens neemt. Ja, en als het nu... mij schokt, dan schokt het natuurlijk ook ons hele samenleving. Omdat het de integriteit van de rechtelijke macht raakt. Ja, en dan nu de vraag. Stel voor, het wordt bewezen. Wat betekent het dan voor uw beroepsgroep? Dat dat een heel ernstige uh, vertrouwensbreuk is in de integriteit van de rechtspraak. Ja. Alleen over die zaak zelf. Uh, ja, dat zal de onafhankelijke rechterhoofd moeten oordelen, tenminste. Ja, u, u was eigenlijk met dit optreden van uh, meneer Van Emster niet erg blij. U vond het een beetje beschamend, want u vond het. Niet afdoende. Terwijl ik denk, ja. hij zegt gewoon: Oh, het is vreselijk. De rechtsorde is diep geschokt. Ja, meneer Van der Emste heeft met name zijn eigen rol, zeker de rol van de Raad van de Rechtspraak in deze hele zaak, erg uh, klein gemaakt. Kijk, de hele zaak is eigenlijk ontstaan omdat uh, de Raad voor de Rechtspraak Westenberg heeft gesteund ooit hmm. om een procedure te beginnen tegen een advocaat, onze voormalige advocaat, en een journalist. En dat die, die in het boek eigenlijk hadden gesuggereerd, ja, die hadden gesuggereerd... die Westerberg is partijdig geweest. En deze meneer van de Emster is dus zelf betrokken in het hele dossier. Mm -hmm. Hij heeft gezegd, uh, ook in Nieuwsuur... Van, uh, wij hebben geen enkele bemoeienis met individuele zaken... dus daar zeg ik niks over. Maar deze zaak zijn ze eigenlijk zelf partij in. Omdat zij Westerberg financieel hebben gesteund. Ze hebben financieel, nee, maar ja. ook altijd inhoudelijk... de landsadvocaat die werd ingehuurd, werd aangestuurd... door de Raad voor de Rechtspraak. Niet door meneer Westenberg. Meneer Westenberg heeft die zaak overigens verloren, hè? Meneer Westenberg heeft die zaak dodelijk verloren. Daardoor is uiteindelijk vastkomen te staan dat Westenberg onder Ede toen ook in die zaak gelogen heeft. Dus dat is een andere mijneet. Mm -hmm. Ook een schandaal. In die tijd heb ik onmiddellijk ook van de Emster aangeschreven. Dat is dus zo'n drie jaar geleden. En ik heb gezegd van: zal de raad nu meneer Westenberg eigenlijk mijneet heeft gepleegd, daar iets tegen gaan doen? Gaat u aangifte van mijneet bijvoorbeeld doen? En toen heeft hij gezegd, nee, dat doen wij niet. Daarom hebben wij uiteindelijk, mijn vader in dit geval, mijn ja. uh, aangifte gedaan... met de afloop die er nu is. Maar goed, dat, dat is nu gebeurd, maar u, u bent daar niet tevreden over... want u wil eigenlijk ook dat ze aangeklaagd worden... wegens belangenverstrengeling, schuine streep, ambtelijke corruptie. Ja. Dat klinkt nog een stuk duidelijker natuurlijk. Maar waarom bent u daar niet tevreden over? Want mijn Eet is eigenlijk het allerergste wat je een rechter kan verwijten. Nou, dat weet ik niet of dat het allerergste is. Ik denk dat het allerergste is, is partijdigheid ten koste van partijen. Mm -hmm. En dat is wat, wat we, het nadeel van uh, ja, maar rechters... Ze hebben maar dat die Mijn, Mijn, Eid Eid ging over. Ze die Mijn gelogen, gaat daarover, ja. Ze hebben gelogen over het feit dat ze dus uh, uh, uh, niet partijdig zouden zijn. Ja, inderdaad. Ja. Maar dan zou je dus denken, kijk... Het is interessante is dat wij aanvankelijk alleen aangifte hebben gedaan... wegens Mijn Eet. Toen is het OM bij ons gekomen en heeft gezegd... we gaan het uitbreiden met strafbare belangenverstrengeling... schuine streep, mm -hmm. antwoord corruptie. Kwam het, daar kwam het OM zelf mee? Toen, ja, die kwam daar zelf toen in dat tijd mee. Toen mm. heeft mijn vader nog bezwaar daartegen gemaakt. Want die zei van, ja, dat kan wel, maar dat maakt het heel ingewikkeld. Die mijnheid is heel simpel. Hier heeft u een dossier wat, wat wij u overleggen over die mijnheid, en u kunt binnen twee maanden klaar zijn. Mm. En nu heeft het hele onderzoek naar de mijnheid van Westermeer meer dan twee jaar geduurd... En wat doen ze nu uiteindelijk alleen voor mijn vervolgen? Mm -hmm. Terwijl juist nu, als je denkt van, nou, die man heeft mijn gepleegd. Nou, ze hebben geconstateerd. Dan, dan heb je gelogen dat... over die partijdigheid. Ja, ja. Maar ze hebben gewoon na twee jaar geconstateerd dat uw vader uh, gelijk had. Dat het heel ja. te ingewikkeld was. Dat die zaak misschien stuk zou gaan. Dus laten we ons beperken. Goed, hebben ze twee jaar voor nodig gehad. Maar even per saldo toch. Per implicatie gaat het dan toch over ambtelijke corruptie? Omdat die ja, ja, mijnheid daarover gaat. Kijk, in de NRC stond er ook een commentaar van uh, Volker Jensma over. Die zei van, ja, die was eigenlijk ook verbaasd erover dat er alleen voor mijnheid vervolgd werd. En die zei, nou ja, misschien komt het dan nog in tweede instantie. Ja, ja, dat, kan ja dat kan natuurlijk. Je kan het scheiden. Je kan zeggen, voor mijnheid vervolgen... want iemand heeft gelogen, even een port waarover. Dat wordt dan geconstateerd. En dan gaan ze zeggen, en u heeft ergens over gelogen... waar we het nu ook nog eens over gaan hebben. Ja, ja. dat kan. Nou, dat, dat is misschien nu policy, we het toch over mijn eet hebben, in ja. de zaak is dit niet het enige u heeft, uh, dat is ook een ingewikkeld verhaal, maar even kort, um, er diende een zaak bij de Haarlemse rechtbank, ook een hele hele affaire waarbij u in eerste instantie door de drie rechters daar in het gelijk werd gesteld, zodat er een schadevergoeding vastgesteld moest gaan worden, die Schiphol aan, aan jullie, de familie Poot, of uh, uh, de zaak moest betalen. Op het moment dat daarover beslist moest gaan worden, werden die drie rechters... Ineens, alle drie verwisseld, een roulatie. En kwamen er drie heel andere rechters die ja. een veel lager uh, schadebedrag uh, bedongen daarover hebben jullie ook hoorzittingen, Er zijn, zijn getuigen verhoord... ook daarin zitten zoveel verschillen dat jullie zeggen... ook daar lijkt ons dat er iets mis is, dat er mijn, in elk geval strafbare feiten zijn gepleegd. Dat heeft u ook bij het OM neergelegd. En eigenlijk hetzelfde als nu bij deze twee rechters eerder gebeurde... zegt het OM, daar gaan wij niks mee doen. Ja, voordat ja. we gaan hebben over waar die zaak naartoe gaat... Uh, eerst dan. even, hoe weten we dat uh, die, de eerste rechters, dat waren er drie... een hogere schadevergoeding toegekend zouden hebben? Nou, dat weet je natuurlijk nooit 100 zeker. Nee, want ik heb me Alleen... zitten zoeken in die stukken die u ons gestuurd heeft... maar daar kan ik het niet vinden. Nee, mee. dat kan je natuurlijk niet vinden. Alleen wat opmerkelijk is, is dat de rechter die daarna kwam... Hmm. Luitinga, eigenlijk een uh, oordeel heeft gegeven... je kan niks verdienen aan de ontwikkeling van onontgoed rond Schiphol. Dus u krijgt zoveel miljoen en niet meer. Nou, dat geeft al aan dat er iets totaal niet in de haak is. Want die schatten ineens je ergens... gewoon het hele project veel lager in. Nee, dat je helemaal niks kan... we hadden eigenlijk dus helemaal niks kunnen verdienen aan al die bebouwing... Nee. Terwijl als je nou weet, en dat zou meneer Ruitinga die rechter ook moeten weten... dat Schiphol verreweg het meeste verniet niet aan start- en landingsschelden, maar aan het ontwikkelen van onontgoed rond de luchthaven... Nou, hmm. dan begrijp je al dat er iets totaal niet in de haak is. Ja. Er zijn ook andere externe deskundigen geweest... die hebben die schade ingeschat op 100 miljoen... Dus daar ducht is ook totaal niet. Oké, okay, maar nu ja. dan even, want die wissel, die was er ineens. Er zaten drie rechters die bezig waren met die zaak. Paul Weiden voor het eind worden er vanaf gehaald, komen er drie heel andere. Uh, daar heeft u dus ook een aanklacht in gediend door hem. zegt, gaan wij niks mee doen? Hoe gaat dat nu verder? En hoe laat je zo eigenlijk? De, dit, dit lijkt heel erg ja. op, de, op nou deze ja, In even. feite gaat het ook daar om tegenstrijdige verklaringen... onder Ede afgelegd in deze zaak. Ja. Daar hebben wij mijn aangifte gedaan, ik meen in september. Vorig en wat jaar. is daar nu mee gebeurd, heel hm? gek. Terwijl ze in de zaak... Westenberg meer dan twee jaar bezig zijn geweest... met een hele eenvoudige gemeenheid... hebben ze binnen twee maanden een complexere zaak afgedaan... zonder de aangever, dat ben ik, te horen... en zonder ook de afloop van getuigenvoren af te wachten. Want die getuigenvoren lopen nog steeds. Dus en daarna eigenlijk... zijn er nog meer tegenstrijdige zaken afgelegd. Dus je heeft eigenlijk een klokkenluider weer nodig. Net zoals in die zaak bij Kulpvleis-Westenberg. Nou, nee, we hebben geen klokkenluiders nu meer nodig. We hebben nu het OM nodig, wat gewoon even gaat onderzoeken. Maar dat doen ze bij niet de rechtbank top? zelf, met allerlei middelen. En ze mm -hmm. kunnen ook mensen afluisteren met telefoon. En wel, maar u stelt net dat ze dat niet gaan doen. Jawel, nee maar daar maken wij nu weer bezwaar tegen. Ja. En wij zeggen dus dat we het heel merkwaardig vinden... dat het OM in deze zaak nu heel snel dat afgewikkeld heeft. Het lijkt er dus op dat men niet nog een tweede groot schandaal bij de rechtelijke macht wil hebben. Nee, ja. dat was ook wel duidelijk, want de voorzitter van de dat Raad voor de Rechtspraak... zei al, dit is een unicum ja. en het is een geval op zich. Laat u nou niet denken dat dit voor de hele rechtelijke macht geldt. Wat natuurlijk ook zo is, dat mag je niet denken. Nee, niemand zegt dat toch? Waarom, Alleen, waarom maar, zegt uh, hij Meneer ervan, van de ja. Emster heeft eigenlijk gezegd in een persbericht nu... dat hij geen andere zaken nee. kent waar rechters van mijnheid worden verdacht. Dan kent hij nou, dan uw dan zaak ik van mijn stoel goed. af. Dan val ik dus van mijn stoel af wat meer van de MST daar weet donders goed. Dat heeft ook in alle media gestaan. Dat Chipsol ook nog in een andere zaak... vier rechters van mij net heeft beschuldigd. Ja. Ja. En dat, kijk, het zorgelijke van de hele zaak vind ik nogmaals... dat ik me afvraag welke rol de Raad voor de Rechtspraak... nu eigenlijk zelf speelt. Mm -hmm. Waarom hebben ze altijd deze totaal fouten... meneer Westerberg, verdedigd? Doen ze dat nog steeds? Betalen ze het nog steeds? En waarom zegt nou zo meneer Van der Emster... ik ken geen andere zaken? Wordt vervolgd meneer Poot. Het zijn allemaal vragen die nog blijven. Uh, Peter Poot, hartelijk bedankt. Over de chipselzaak, De regiezitting in die eerste mijnx tegen de twee rechters Kalfvlaas en Wessenberg is in april. We spreken nu rond die tijd weer. Tot zo na het nieuws. Dank u.